4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Zes Arabische golfstaten hebben de Syrische Nationale Coalitie erkend... als de legitieme vertegenwoordiger van Syrië. De Syrische Nationale Coalitie is een samenwerking... van verschillende oppositiegroepen in Syrië, die sinds zondag bestaat. Gisteravond vergaderde de Arabische Liga in de Egyptische hoofdstad Cairo... over de situatie in Syrië. Niet alle 22 landen van de Liga wilden zover gaan... om de oppositie te erkennen als vertegenwoordiger...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 Een kwart van de Grieken is inmiddels werkloos. Wel lieten de EU, het IMF en de ECB zich gisteren in een rapport positief uit... over de bezuinigingsplannen en hervormingen in het land. Op 20 november komen de ministers opnieuw bij elkaar. VVD en PvdA zijn het eens geworden over aanpassing van het regeerakkoord. De inkomens, inkomensafhankelijke zorgpremie is definitief van tafel... en in plaats daarvan gaat het kabinet de inkomensverschillen verkleinen via de belastingen.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 Eo. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Twee minuten over vier en u luistert naar het derde uur van het programma Dit is de nacht. We hebben afgelopen twee uur gepraat over het onderwerp teleurstelling. En uh, nou dat was een onderwerp wat... Uh, hè, normaal moet ik wel eens een paar keer een oproepje doen voordat er iemand belt. En dat was nu absoluut niet nodig, want de telefoon, de mail en de Twitter stond, uh, stond redelijk rood gloeiend. En dat is, vind, ik, altijd, uh, vind ik altijd leuk, als er flink uh, gepraat wordt op radio eens s nachts. Uh, dat is nu wel een beetje voorbij. We gaan even een uur genieten van, uh, van wat muziek. Maar als u nou echt nog zin heeft in, uh, in gesprekken, dan moet u gewoon even blijven luisteren. Want om vijf uur dan bel ik uh, met uh, de zogenaamde focusgasten van dit programma. Uh, dat zijn altijd uh, christelijke hulpverleners uit het buitenland. En vandaag uh, komen, die, uh, komen die weer van ver uit China en uit uh, Cameroon. En om half zes hebben we een hele speciale gast in de uitzending. Dat is namelijk de parlementair verslaggever. Of nou ja, de een van de drie van Pauw en Witteman. En die uh, komt vertellen over zijn boek het, Bief, het Briefje van Bleker. En dat boek gaat over alle perikelen achter de schermen van Pauw en Witteman. Over onderhandelingsjournalistiek. Over wat er allemaal uh, voor spelletjes gespeeld worden om mensen aan tafel te krijgen. Met als doel om het een beetje transparanter te maken die programma's. Dus er gaat nog genoeg gebeuren. Maar het komende uur kunt u eventjes lekker uh, tot rust komen. Misschien wel in slaap vallen. Uh, misschien uh, nog even doorrijden in de vrachtauto onder het genot van muziek. En de eerste artiest die u gaat verblijden, dat is Hot Chocolate met It Started With A Kiss. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your I Dit is de Nacht met Renze Klammer. Night swimming deserves een kwaad night. De photograph on the dashboard. Taken years ago. Turn around back so the windshield shows every street light use a picture in reverse still it's so much clearer i forgot my shirt Water, they cannot see me. naked These things they go away, replaced by every day, night swimming, remembering that night. September's coming soon, pining for What if there were two side by side in orbit around the fairest sun? The bright tide, you've ever drum, could not describe. Yeah. Night Swimming van R.E.M. en daarvoor Guantanamara. Guantanamera. Mijn Spaans is niet per se heel goed. Het is in ieder geval vertaald vanuit het Spaans. Guantanamo is een vrouw en het nummer is afkomstig uh, uit Cuba. Dus niet het nummer wat hij net hoorde, maar het nummer daarvoor. Veel gecoverd ook. En uh, uh, R.E.M. net met Night Swimming uit 1992. We gaan nu luisteren naar een artiest die, uh, die vooral de laatste tijd... ontzettend aan het doorbreken is en... Uh, ja, de ene keer doet ze dat met een, met een wat krachtige nummer... en de andere keer met een ballad. En een van haar nieuwsnummers, dat is Lifetime. En ik heb het dan over Emily Sandé. Dreaming only lasts until you wake up... and you find you're not asleep. Silence only sticks around... till so someone in the room decides. Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. En uh, ja, dat is eigenlijk een nummer uit 1986... maar er is ook een versie in april verschenen van dit jaar... Uh, op zijn laatste album... wat alweer meer dan een miljoen keer verkocht is... en daarmee uh, platina is. En daar zingt hij eigenlijk al zijn grootste hits... Dat heb je dan, hè? die artiesten. Op een gegeven moment gaan ze een greatest hits album maken. En dat heeft ook Lionel Richie gedaan. En daar uh, zingt hij uh, zijn grootste hits. Waaronder dus dancing on the Sealing. met medewerking van bekende Amerikaanse country-sterren. Zoals Jason L. Dean, Rascal Flatts en Kenny Chesney. En uh, ja, dat is toch. Uh, ja, ik, ik weet dan nooit zo goed of, de, of ik het nou makkelijk scoren vind met oude hits. Of dat het dan ook weer heel erg leuk is om die gewoon weer te horen in een, uh, in een nieuw jasje. In ieder geval, Lionel Richie uh, die kiest daarvoor. Ik ben altijd. Uh, ja, toch een beetje fan van hem geworden door zijn Symfonica en Rosso-reeks. Ik ben er toen niet bij geweest in het, in het Gelredo, maar als je die, die live-opname hoort... altijd echt een ontzettend strakke band. En dan hoor je toch wat een echte, echte rasartiest dat is. Nina Simone, die gaat, die gaat voor ons zingen. En die, dat deed ze eigenlijk al heel lang geleden, 1971. Of iets waar we nu nog even op moeten wachten, want het is pas vijf uur half vijf. Maar over een paar uur is het zover. Dan kunnen we zeggen Here Comes the Sun. Here comes the sun, little darling, here comes the sun. Got the waiting cab Stopped at the red light I dress for sure of But it's not just right Little Big Town met Tornado. En daarvoor hoorde u Have a Nice Day van een Stereophonics Nachtgedachten. Het is een rubriek die, uh, ja, die u een beetje... Het is een beetje een soort van spelletje, maar dan zonder bellen en zonder winnaars. Maar toch even net dat u even uw hersens kunt laten kraken. Zo om vier over half vijf midden in de nacht. En dat gaat namelijk op de volgende manier. Ik lees een regel of vier voor in het Nederlands. En dat is uit een songtekst van een Engels nummer. En dan moet u proberen te raden, voordat ik het nummer aanzet, welk nummer dat is. Niemand weet waar je naartoe gaat. Niemand maakt zich zorgen om waar jij geweest bent. Want je behoort tot de stad. Je behoort tot de nacht. Ja, waar zou dat toch bij horen? Het hmm, komt ergens uit de jaren tachtig. Hier komt hij. I'm yes. I still get lost. De Dire Straits dat is altijd van die mooie... ja, ik vind het toch wel tijdloze muziek. Ik ken het uh, dan nog weer van mijn vader... en dan zou ik zeggen, ja, is het nu toch niet al een beetje oud? Nee, dat is het helemaal niet. Het komt al uit 1985... maar het zou volgens mij uh, zo vandaag nog kunnen worden uitgebracht... En het, uh, en het hartstikke goed doen op de radio. En uh, ja, dat geldt uh, in min of meerdere maat... vind ik dat ook gelden voor die Mika Michael Kiwanuka... De man met de ingewikkelde naam, die prachtige stem, waarvan je ook denkt: ja, dat was ook een nummer kunnen zijn. wat ze gewoon in 1990 hadden kunnen uitbrengen. Het is allemaal een beetje mooie, tijdloze. Popmuziek En daar, daar hou ik al van. Die Michael Kiwanuka die stond pas nog met het Metropoor Orchest in het, in het Concertgebouw. Was ook in de race voor de prestigieuze Britse Mercury Prize. Die uiteindelijk naar een andere, andere groep ging. Alt J. Hij speelt uh, op 25 november nog een keer in Nederland. En dat is dan tijdens het uitverkochte Songbird Festival in Rotterdam. Het is een nieuw festival. Ik ben daar zelf vorig jaar geweest. Was dit jaar helaas te laat voor kaartjes. Dat is in, uh, in het Doelen in, uh, in Rotterdam. Bij, uh, bij, de, bij de Schouwburg. En uh, ja, dat is echt de gekke. Daar komen eigenlijk allerlei jonge. Uh, uh, bekende en minder bekende singer-songwriters en bands. Het wordt een beetje vanaf, uh, vanuit 3FM georganiseerd, maar het is allemaal een beetje wat, uh, wat lichtere rockgenres, dus eigenlijk wat, wat op radio 1 ook wel regelmatig gedraaid wordt. Dus echt als je houdt van, uh, van muziek en gitaren uh, en, en singer-songwriters is dat echt de place to be. Nee, je hebt er dan nu niet zoveel aan, want alle kaartjes zijn al uitverkocht. Maar uh, zeker een festival wat denk ik uh, de komende jaren nog wel georganiseerd blijft worden. En daar is uh, deze Michael Kiwanuka dus ook van de partij. Het het is 11 voor 5 en we doen het vandaag iets anders dan normaal. Normaal hebben we om half 6 de rubriek Focus op de wereld. Die is nu even naar voren geschoven, dus dat is zometeen na het 5 uur journaal al. Daarin ga ik bellen met twee hulpverleners, eentje uit Cameroen en een uit China. En daarin ga ik vragen wat voor, wat voor werk zij doen in, in het land waar zij actief zijn... maar ook naar de situatie daar. Uh, en Ook bijvoorbeeld wat ze meekrijgen van, van Nederland. Hè. Volgen zij een beetje de hele de, de kabinetsformatie... de regeerakkoorden die, die sneuvelen en, en, en plan B wat, uh, wat gisteren gepresenteerd werd. Krijgen ze daar iets van mee of zijn ze eigenlijk al een beetje vervreemd... van het land waar ze eigenlijk vandaan komen? Dat allemaal straks uh, iets naar vijf. En om half zes is Peter Ketengast de auteur van het Briefje van Bleker... zo heet het boek wat hij geschreven heeft over alle perikelen achter de schermen... bij de dagelijkse talkshow Paul en Witteman... En dat dan maar zo meteen. Eerst nog even wat muziek en dan wel van Andrew Peterson met Rest Easy. To the end. she helped me with my suitcase she stands before Het is De Nacht, het ze Klamer. I'm Come Satellite van Tasman Archer uit 1992 alweer. Het is zo'n zo bekend nummer. We zijn uh, ja, aan het einde gekomen van het derde uur van Dit is de Nacht. Maar dit programma duurt vier uur. En na het, het journaal van zometeen starten we met de rubriek Focus op de Wereld. Daarin spreken we met twee hulpverleners. Eentje uit Cameroen en uit China. En worden we bijgepraat over hun werk. En de, en de situatie al daar. Dat allemaal straks na het nieuws.